Homo's mogen toch niet trouwen in Canberra. Het Australische Hoge Rechtshof heeft een wet die was aangenomen in de Australische hoofdstad ongeldig verklaard. Sinds 7 december mochten homo's trouwen in Canberra, dat een eigen deelstaat vormt. Het Australisch hoofdstedelijk territorium. Het was de eerste regio in Australië waar het homohuwelijk werd ingevoerd. Volgens het hof is de wet strijdig met de nationale wet op het huwelijk. Daarin staat dat dat alleen mag worden voltrokken tussen een man en een vrouw.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 Hallo allemaal, Jordan 1966, Otis Redding en Otis Redding zong Sweet Lorraine. Otis Redding die de afgelopen nacht in de belangstelling heeft gestaan... omdat het uh, deze week precies 46 jaar geleden is dat hij bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Op zeer jonge leeftijd. Goedemorgen allemaal, dit wordt laatst hier de nacht klinkt anders op deze... Uh, Donderdagochtend, want dat kunnen we alweer zeggen met zoals gebruikelijk op de, donderdag, de donderdagochtend. de drie chansons op een rijtje waarin je vandaag kunt luisteren. Nou, onder andere de stemmen van Michel Polnareff en Serge Reggiani. Verder hoor je ook nog Mick Jagger die samen met Sheryl Crow gaat zingen. om eens een paar dingen op te noemen, maar eerst even aandacht voor een uh, man waarbij we ook stilgestaan hebben de afgelopen nacht... vanwege het feit dat het precies 49 jaar geleden is... dat hij kwam te overlijden. En dat gebeurde allemaal bij een moordaanslag. En hier hoor je hem samen met Lou Rawls. Al bekend geworden in de uitvoering van The Animals met de zang van Eric Burden, maar je hoorde hier het originele 1962 Bring It On Home to Me, gezongen door Sam Cooke met in de achtergrond vocale Lou Rolls. Sam Cooke, gisteren was het precies 49 jaar geleden dat hij bij een uh, moordaanslag om het leven kwam en ja, de, de exacte toedracht is nooit opgehelderd van want getuigenverklaringen die spreken elkaar nogal uh, tegen. Een band die in de jaren zeventig behoorlijk populair was, die bestaat nog steeds en die, uh, die hebben een clubtour op touw gezet. Je kan ze de komende weken gaan vinden, onder andere in Zoetermeer, cultuur, podium, de boerderij, de verschijnen vaker, bandjes, Leeuwarden, daar zullen ze optreden. Hilversum in Apeldoorn zullen ze zijn en morgenavond in de Pul in Uden en vanavond zullen ze optreden in het patronaat in Haarlem. Jawel, die bestaan nog steeds. Dit is uit 1977 wat je hoorde. Toen maakte de band de LP Starlight Dancer en ik liet je de titeltrack horen. De band is dus vanavond te aanschouwen in het Patronaat in Haarlem. En morgen dan zijn ze in De Pul in Uden. En daarna op die andere, diverse andere locaties in Den Landen. Kajak dus. Dan heb ik nog wat weg te geven van twee weken geleden. Toen had ik een prijsvraag, namelijk uh, er kon gewonnen worden. Een nieuwe cd van Willie Nelson, To All The Girls. En in elk nummer dat Willie Nelson op die cd zingt... laat nou, hij zich bijstaan door uh, een vocaliste. De vraag die ik toen stelde, toen uh, Willie Nelson 80 jaar werd... wat gebeurde er toen in Nederland? Nou, Er zijn een heleboel uh, inzendingen via de mail binnengekomen... Willy Nelson 80 jaar werd en dat was op 30 april, jongsleden. Inderdaad, toen was er de troonswisseling. Beatrix, die uh, had haar abdicatie, en Willem-Alexander, die besteeg de troon. Dat was het juiste antwoord, en uitst. Oh, <tieft> nou, ik helemaal uh, ontroerd van. Uh, uit de vele inzendingen die ik heb binnengekregen is er uiteindelijk een winnaar naar voren gekomen die de cd morgen, dan wel overmorgen krijgt. En dat is een bewoner van Schagen. Daar woont hij. Erik Snip, Populierenlaan. Hij krijgt uh, in deze dagen de cd in de brievenbus. Daar zal iemand anders vinden. De cd To All The Girls van Willie Nelson. En een van de dames die hem bijstaat op dat album... Dat is Allison Kraus. So de titel No Mas Amor Willie Nelson in het uh, mooie gezelschap van uh, Alison Krauss en dat is dan te vinden op die nieuwe cd van Willy Nelson To All The Girls En deze band gaat eind februari twee optredens in ons land doen Groningen de Oosterpoort, daar zullen ze welkom zijn en ook in Tivoli, Utrecht Zullen ze dan ongetwijfeld ook zingen als uh, eind februari en in Nederland komen? 25 februari, dus de Overste Borden Groningen. En een dag later, de 26e, woensdag de 26e, dan zullen ze optreden in Utrecht, Tivoli. Editors die je hoorde met het nummer Annesty. En dus te vinden op hun uh, meest recente album The Weight of Your Love. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Het is vijf minuten voor half zes op de vroege donderdagochtend. Tijd voor drie chansons om een rijtje. Zo dadelijk hoor je Serge Reggiani met een nummer dat je ongetwijfeld kent van Ramse Shafi. Er is ook de groep Les Enfants, maar allereerst Michel Polnareff uit 1966. L'amour avec toi. français Mais à faire en société J'aimerais simplement faire l'amour avec toi J'aimerais simplement faire l'amour avec toi Oh oh oh oh oh oh Bien sûr moi je pourrais te dire Je ne vis qu'à ton sourire. Que tes yeux can see that I les see that I can see that I can see that I can see that I can see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 Que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé. Mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, t'as toute chair martyrisée. La faim, la fatigue et le froid. Toutes les misères du monde. C'est par mon amour que j'y crois. Je porte ma croix Et de leur nuit ma nuit se fonde en Klingt anders met Rulkoeners. Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscule, je devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu.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 C'est ma dernière volonté J'avais le blasphème facile Et j'entends d'ici mes copains Crier le traître l'imbécile Il meurt comme un vulgaire chrétien Qu'il m'excuse si je suis lâche Je veux bien rire autant qu'on veut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 Pierre, la charité Vivre, vivre En plein soleil, en plein été Vivre, vivre C'est ma dernière Serge Reggiani en je hoorde het origineel van me, Bekend van Ramse Schafje en de, in de uitvoering van Serge Reggiani heet het dan uh, Vivre. Voor Serge Reggiani had je dan uh, een Frans gezelschap... dat af en toe nog wel eens wisselt uh, qua bezetting. En zij noemen zich Les, les Enfoirs en van hun hoorde je... Aimer à perdre la raison, en dat is de afgelopen jaren een van de best verkochte platen in Frankrijk geweest. Laison Fars en perdre la raison. Een gezelschap dat een wisselende bezetting heeft, en dat heeft te maken met het feit dat als Les enfants optreedt, dan is het altijd voor een goed doel. En dat doen ze zo af en toe, vandaar dat die bezetting nog wel eens wisselt, inderdaad. En daarvoor hoorde je dan in 1966... Michel Polnareff met L'amour avec toi. Zeven minuten over half zes hier bij de Varen op Radio 1 in de nacht. Ging dan anders. straks over een klein half uurtje op deze zender... het Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. Met hierin aandacht voor uh, de helikopters, de transporthelikopters. Die, waarvan de Tweede Kamer graag had gewild dat die ingezet zouden worden... bij de missie naar Mali, maar... Minister Janine Hennis heeft besloten om ze niet naar Mali te sturen. Hoe dat precies zit, de minister komt aan het woord straks in het Radio 1-journaal. Verder aandacht voor Ajax. Allereerst de supporters, een aantal supporters die in het ziekenhuis zijn gekomen. Vanwege schermhutslingen. En natuurlijk ook een terugblik op de wedstrijd die gelijk gelijkspel is geëindigd tegen AC Milan. En voor het was er ook nog afgelopen nacht die koolmonoxidevergiftiging in Rotterdam. Dat zijn zo een paar punten die straks aan bod komen in het Radio 1 hier op deze zender. En vandaag is het precies tien jaar geleden... dat Mick Jagger door Prince Charles tot ridder werd geslagen. Je hoorde Mick Jagger hier in het uh, b van Sherlock Crow en uh, producer, componist Dave Stewart... in het nummer Old Habits Die Hard. En dat is een nummer dat in 2004 gemaakt werd... voor uh, de remake van Elfie. En dat is dan weer een film die in de jaren zestig werd gemaakt. Je hoorde dus uh, Mick Jagger... En dit is een zangeres die vandaag jarig is. 73. Dat mag ze worden. Diana Warwick. 43 jaar geleden. Toen werd het gemaakt. Diana Warwick. Vandaag wordt ze 73. En deze opname maakte ze samen met Birds Bakkerik. Hesbroek heet ze de titel van het liedje. Wat ik al zei. 73 jaar wordt ze vandaag. En er zijn nog meer mensen jarig vandaag. Mijn, uh, mijn nieuwe collega. Mijn nieuwe Vara-collega. Ferry Mingelen. Hij wordt vandaag 66 jaar. Elisabeth List. 72 jaar. En Connie Francis. 75 wordt ze. zou ze dat tegenwoordig ook nog zingen, Where the Boys Are. Maar ze treedt nog wel steeds op en ze maakt zelfs nog platen. Connie Francis, vandaag dus jarig en ze wordt 75. En de nieuwe single die ze net heeft gemaakt... die heeft als titel A Soldier Died Today. Aandacht voor wat uh, televisieprogramma's voor het komend weekend. Zaterdag, dat is een, uh, ja, een lastige. Op het ene net heb je overspel en op het andere net een documentaire bevattende een portret van Jan Smeets. Nou, gelukkig is er de videorecorder of uitzending gemist. Jan Smeets, Mr. Pinkpop. Een uur lang zijn opvattingen en zijn drijfveren. En dit jaar mag hij Metallica ontvangen. Dus overigens niet de eerste keer... Metallica 2008 met uh, They That Never Comes. Metallica de hoofdstuk op het uh, Pinkpop Festival... dat in juni zal plaatsvinden in Landgraaf. En een portret van uh, Pinkpop-baas Jan Smits... kan je zaterdagavond vanaf half... 10 bekijken op Nederland 3. Op België. En dan heb ik het over zondagavond. Een documentaire die volgens mij ook al eens op de Nederlandse televisie is geweest. Maar desalniettemin wel interessant is om alsnog een keer te bekijken. Music videos that shaped the 80s: De opkomst van de music video met uh, daarbij MTV. Als uh, belangrijke doorgever van die video's. David Bowie zal er ook wel bij gezeten hebben en ook bij zitten... What's the cause of my Everything you are You know I'll give you television I'll give you eyes of blue I'll give you a man A watch to rule the world And when I get excited David Bowie met China Girl uit de jaren 80. En in die clip was hij toen niet aan het stoeien in de branding met een Chinese meisje. In ieder geval die documentaire over de opkomst van de videoclip kun je zondagavond bekijken vanaf 10 minuten over elf op canvas. ben je echt echte David Bowie fan. Dan zou ik zeggen, kijk vrijdagavond naar BBC4. Want daar heb je een heleboel Bowie vanaf 10 uh, uur. Documentaire. Concertregistraties. Optredens bij de BBC. Kortom 4 uh, uur lang David Bowie. BBC4. Vrijdagavond. Maar wat is er op de radio? Dat is ook belangrijk. Zo Na het nieuws... Dan zijn Lara Renze en Marcel Ooster degenen die erbij praten over het uh, nieuws van de afgelopen nacht en gisteravond. Dan kijken we ook weer vooruit van wat er allemaal gaat gebeuren vandaag van 6 tot half tien. Mijn naam is Groen Koeners. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Ik weet niet of er nog mist is. Zo ja, kijk er in ieder geval uit als je de weg op gaat.